Dit programma bevat authentieke audio-opname. Zoek de zon nog, dat is wel fijn. Want een beetje zonne schijnt, dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Vergeten artiesten. Dat is die kleine man, die kleine. Vergeten man, artiesten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 Cheerio, want? Like a nice cup of tea in the morning. Mm. Or to start the day you see. Yes, sir. And the south left, Well my idea of happens is a nice cup of tea. Of coffee. I like a nice cup <laughs> of tea with my taste like my drink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 Onder moeders paraplu, liepen eens twee kindjes. Hanneke en Janneke, dat waren dikke vriendjes. And the plumpest swing up a click clack click, and the rain can't keep on tick tick up sparrow blue, up under sparrow blue. And the plumpies swing up a click clack click, and the rain can't keep on tick tick up motor sparrow blue, up under sparrow blue. A paraplu, a battle, battle, battle, a paraplu, a battle, battle, battle, a blue, battle, battle, battle, a da doo da da doo da da doo When I'm walking in the rain, come out and see me going. In the north of strolling Lane While the wind is blowing And the rain was talking Tick tock tick And I was walking Click clack click Walking in the rain Hey la, Ma, la lane And when it rains day totally long then You can hear me sing this song When I'm walking in the rain When I'm walking in the rain dalia, dalia, dalia, dalia, dalia, dalia, La dalia, la Daria la Daria la la la la La la la da Dahlia, yeah, Dahlia, yeah, la-da, la-da, la-da, da. And when it rains all day long, then you can hear me sing this, When I'm walking in the rain, when I'm walking in the rain. On the mudder's far, I flew, leap and twig, run to kinderan. De regen viel bij stromen neer, maar het scheen ze niet te hinderen. Plots werd het weer toen heel kritiek, ze vluchtte gauw in een portiek Met moeders paraplu, met moeders paraplu. En toen de zon al langweer scheen, stonden die twee daar nog alleen. Naast moeders paraplu, naast moeders paraplu. You, you can always hear me sing this song, this song, this song, this crazy song. You can always hear me sing this song, ra da da ra da, -da, ra -da, -da, ra -da, -da. And when it rains all day long, all day, all day, all day long. And when it rains all day long, rada da da, rada da da, da da, da da da da da, da da da da, da da da, da da So let us sing and swing again when I'm walking in the rainyard. In Regiment hadden soldaatjes, kleine Jan had ze geteld. Ze waren er van meer dan honderd mooie kleur, te maar. Jantje zou ze zeker krijgen, want hij had er voor gespaard. Jantje zag de hand soldaatjes, in zijn dromen flink in rij. Ze waren beste kameradjes, en tot hem zei, eenmaal zal de tijd toch komen dat jij ook je bent. Dan zul je wel niet langer dromen, daar je dan de waarheid kent. Waarom toch, kameraad, ben jij ook geen halve soldaat? Ja, je speelde met een maatjes, echte oorlog, wat een pret. Flink had hij de houtsoldaatjes in twee legers neergezet. Strijden was gauw uitgestreden, daar lag ik de helden schaar. Alles was aan hen gebroken, rommelig vervloos door elkaar. Jantje zag de houtsoldaatjes in zijn dromen flink in een rij. waren beste kameraadjes, tot een van hem, tot een zij. Eenmaal zal de tijd toch komen, dat jij ook soldaatje bent. Dan zul je wel niet langer dromen, daar je dan de waarheid maar Waarom toch, kameraad. Zijn jij ook geen al soldaat? Jaantje was nu Jan geworden, lach ik in het hospitaal. Want de oorlog was gekomen en toen trof hem het moorden staal. Hij was nu een echt soldaatje, ook hij was een benen kwijt. Daar lag hij voor goed gebroken, dacht weer aan zijn kindertijd. Ja, in je in de droomen flink in een rij, waren beste kameraadjes, tot een van hem tot hem zei, eenmaal zal de tijd toch komen dat jij ook soldaatje bent, dan wil je wel niet langer dromen, daar je dan de waarheid bent. Kom toch, kameraad? ben jij ook geen houten soldaat. U luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk, hè, die oude muziek. MUZIEK Mensen nemen er zeker van zichzelf. Heb je soms grijze op de van je je plannen van de Laat door een blik van de van de door een van een kaart van de een de morgen niet een de als je pas bent verliefd, is er niet wat je vriend. Leek aan aarde een paradijs. Ben je goed, de sigaar leek je enkel voor haar. Alles laat je dan zo koud als hij. Je zou dan voor een doel wel een woorden willen doen. Je bent crazy, nou als je blieft. Je denkt dat je beste weg als een ander aankijkt. En je lippen die hangen een kwartier aan, vervangen wangen vol en zo verliezen. Kom komt de dag van het gruwelen. Als je ontwaakt en aan 't vagen de nachten. hoe die je dan toe afgruwelen. Of je naar het avondoor vraagt. Je komt op het vuur te laten. praat van het ja ken je niet anders zo. Zeg je nee dat slaat je bruid nog Ergo zeg je. Ja, voor je wat doen. Als je pas bent te en je grootste koud, zucht je, dus je zo in de luik. Voor de en je regent het daarbij, Hoeveel te maar de tijd na een jaar. Dan verveel je nou maar, in de liefde al naar de maan. Duur het niet dan, het draf, van de roodje is eraf. Om je poten vermijden, ga je wijzelen. Als jij en je begint weer we horen nou aan. De goedendag, welkom bij Vergeten Artiesten. Hier in het nieuwe jaar 2020 gaan we weer verder met de artiesten uit het verleden natuurlijk. Allemaal veel liefde en gezondheid gewenst en natuurlijk veel muziek, oude muziek natuurlijk. Want die gaat u hier horen bij Vergeten Artiesten, elke week maar weer, een lust voor het oor. U kunt kunnen luisteren naar de Honolulu Queens met Liefde op Hawaii, Johnny and Jones onder moeders paraplu uit 1939, Kees Pruis houten soldaatjes en Lou Bandy verliefd, getrouwd, gescheiden. We gaan nu luisteren naar El Bolie, en Ned Cornella, Junkman Blues uit 1932, Hans Alders La Paloma uit 1944, Koos Spenof, De Eerste Klant uit 1906, De Hawaii's met Waikiki Mars, een instrumentaal nummer, Bob Scholten, 123 en August de Laat met Wat doe je met kapotte schoenen uit 1938. Vergeten artiesten, elke week weer een lus voor het oor, ook in het nieuwe jaar. Laat ze voortleven, deel het voort, deel het voort. Veel luisterplezier. Drink een lekker bakkie koffie terwijl je luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. old junk man taking up all the junk he can nobody knows when he's about if you hear him holler and shout any rags, rags bone any rags, rags bone he buys old clothes and hot water bags he's out in the alley hollering bottles and bags any rags, <laughs> any bones, old clothes and hot water bags. He's out in the alley, hauling bottles and rags. Gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich trägt die Sehnsucht vor, in die blaue Perne unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Weinig wenken, mein die Tränen, die sind vergeven. op Matrosenwee. Einmal muss es vorbei sein, nur ein Romanstundern der Liebe bleibt noch an Land zurück. Seemannsbraut is die See, und nur hier kan er treu sein. Wanneer de Sturmwind zijn Lied singt, dan rinkt er der großen Freiheit Glück. Wie blauw is dat Meer, wie groß kan der Himmel sein? Ik schau, hoog vom Maskop wijden die Welten ein, nach vorn. Geb mein Blick zurück darf kein Demon schaun. kapot nicht auf lebt, jetzt heißt es auf der Brau, seem an die Bacht in Straal als Gruß des Frieden, hell in die Nacht das leuchtende Kreuz des Hier. Schroff is dat Rift, en schnell geht ein Schiff zugrunde. Friulos beträgt jedem van ons die Stunde. Auf Matrosen woheer. Einmal muss es vorbei sein. Einmal holt uns die See, und das Meer schiebt keinen von uns zurück. Heemans, Braut is die und nur ihr kan er treu sein. Wenn das Torwind sein Lied singt, dan mir. Der Auf Veel soorten verlieven die vonden de wereld te klein. Toen trokten ze al met elkaar om baas van hun eigen te zijn. Ze delen het maar op een kopie, het staat er niet meer bij hun naam. En als ze er in nog aan zijn, dan hadden ze het niet meer gedaan. De zal van een dag die begeerde, een winkeltje buiten de stad. De buurt was nog nieuw en verlaten, de kalk van het huis was nog nat. De kochten een wagentje brood, matroten en uien en vee, die kalden ze uit voor de glazen, met kropla en kool er doorheen. Ze werkten en plasden en stoeiden, ze zoeten elkander zozeer. De vloeren die op als stiegels, ze voelden hun rug erop zeer, Het vrouwtje zat achter de toonbank, ze vreedde de, de mandjes met fruit. De man nam een kijkje van buiten en lachte, daar toe door de ruit. Zo leefden ze enige dagen, maar niemand had trek in hun slaap. Geen mens kwam de winkel in vinnen, er was nog geen cent in de la. En toen ze geen zuiver verdienden, ondanks hun gewerkt en gedopt. Toen aten ze maar van de honger hun uien en blokkolen op. En toen ze geen gronden meer hadden, geen bieten, geen kroon en geen speen. En toen ze nou elkaar niet meer zoonden, zoals ze dat deden voorheen, toen kwam er een meisje naar binnen, een briefje van tien in de hand, die vroeg op de wagen kon wisselen. En dat was hun enige glans. Thank you. Wordt er duchtig gemoderniseerd, dat gaat zo met alle dingen Toch kon nog nimmer een enkele dans, de dans van zijn plaats verdringen Daar is geen dans die zo goed heeft voldaan, en reeds zo lang heeft gestaan Dans maar van 1, 2, 3, zwieren en zwaaien en zweven in drie kwart maar als vanzelf ga je wiegelen en bij het al in de maan. Draai maar van 1, 2, 3. Het houdt de stemming zo in, dat kan heus geen kwaad. 1, 2, 3 is de dans waar je had iedere keer weer bij open gaat. Iedereen danst de laan, wat rookt. Die gaat voorbij, net als de rest. Maar die oude drie kwarts maat doet het steeds toch het best. Rij maar van 1, 2, 3. Suweren en zwaaien en zweven in drie kwarts maat. 1, 2, 3. is het dans waar je hand iedere keer weer bij over. Vroeger tijden van rok en van pruik, galop, menuet, kadrieën. Was reeds de wals met succes in gebruik, in walzaal en alfameeën. Pruiken en rok zijn al lang van de baan, Echter de wals blijft bestaan. Dans maar van één, twee, drie, zwieren en zwaaien en zweven in drie klasmaat. Eén. Drie, als vanzelf ga je wiegen en wijden al in de maan. Draai maar van één, twee, drie. het houdt daar de stemming, zo in dat kan is geen kwaad. 1, 2, 3, is de dans waar je hart iedere keer weer bij gaat. Iedereen danst de droog, die gaat voorbij, net als de rest. Maar die oude driekwansmaat doet het steeds toch het best. De raaiwaard 1, 2, 3. Ze en zwaaien en zweven in driekwansmaat. 1, 2, 3. is de dans waar je hard iedere keer weer bij open gaat. Bij die molen. Vergeet de artiesten, elke week een lust voor het oor met Mike Winkelman.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 Ga je weg met mooi weer? Neemt het soms en eens een keer? Wat je nooit had gedacht, wordt zo zwart als de nacht. Zo is droog en zo is nat, het water om je oren stapt En altijd heb je spijt als men je verwijt. Wat doe je met kapotte schoenen in de regen? Op natte wegen, wie kan daar tegen? Wat heb je niet van al die nattigheid gekregen?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 Met troeven voeten, dat speelt een. Veel liedjes, want uh, we gaan verder met Dailos Bela. Vrij en jong. Een quickstep uit 1930. Ensemble vrij en blij, we gaan vissen. Nou, als het regent is dat niet... Ja, dan komen de vissen wel naar boven, zeggen ze. Dus dan vang je wel meer. Janneman, hoedje op, hoedje af. Albert de Boy, prins carnaval. En uh, Duo Hofman, mijn zonnekind. Nog een keer El Boli. It will never be the same uit 1932. En de grote, onvergetelijke Kees Corbijn... Kauwgom en Burgemeester Opstelten. Dit was weer Vergeten Artiesten voor deze week. Graag tot de volgende keer. Laat ze voortleven. Artiesten is de website, dat weet u. En natuurlijk op Mixcloud en Facebook kan u ons volgen. Dus reden te meer om een keer een kijkje te nemen op de website. Er zijn ook nog wat verhalen op. Daar komt in het loop van het jaar nog meer bij. Maar dat kost eventjes tijd, want wat is dat een hoop werk? Altijd uitzoeken en een beetje bijwerken van, van de opnames. Niet te veel, want het moet wel authentiek blijven. Het zijn wel achterseerde tourdeplaten naar originele opnames. Vergeten artiesten was dit, graag tot de volgende keer. En ik hoop dat u dan weer luistert. Woorden houden op waar muziek begint.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 Der rennt Sonnen scheint wir wandern in die Wald hinein De je snoertjes strak, hier plaatst een groot van De vissers waren goed voorzien van engels en van snoer. En ieder was vol goede moed en vol van blijde zee. De spanning steeg de tekenkloof vooruit. En dikwijls had die dagen lang aan kan om klas. Zo'n wedstrijd leek hem lang niet gek en daarom deed hij mee en dagen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 Voordat de wedstrijd kwam, ging pa alvlees naar bed. De waker had hij heel precies op klokke vier bezet. Hij droomde van een reuzensnoek, maar toen zag hij wat raars. Want wat sloeg aan? En wat ging hij, een oude waterlaar. En hoedje af, en hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje op, en hoedje, hoedje op, en je af. Mijn mama gaf mij een hoedje en ze zei: Verlies een hoedje, hou in het leven, lach om je mond. Dus nam ik die harten en voor alle aarde, maar mijn hoedje zit nooit op mijn kop. En weet je af, en weet je af, en weet je af, en weet je af. Een woe morgen naar hier, een weet morgen naar daar. En hoedje je op, en moet je op, en moet je op. Een, een, een, een goede avond naar hier, een goede avond naar daar, zo loop ik de eetplek dag maar met mijn hoed in de hand. Want als je pleet bent, dan je door het hele land. Een hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje op. Tot ziens mevrouw en neer en tot de woede de keer. Een hoedje op, en hoedje op, en hoedje op, en hoedje op, en hoedje op, en hoedje op, en hoedje op, en hoedje af, en hoedje op dag, mijn waarde heertjes. Ik wat denk je van het weertje? Tjiet er naar uit of het regenen gaat. Maar als het regent, kan me niet schelen. Iets zal mij toch nooit vervelen. Ik heb altijd de zon in mijn hart. Een hoedje, op, een, hoedje af, een hoedje op, een hoedje op, een hoedje op, een hoedje op, een goeie morgen naar hier, een goeie morgen naar daar, een hoedje op, een hoedje op, een hoedje op, een hoedje op, een goeie avond naar hier, een goeie avond naar daar, dus loop ik de eten, dag maar met mijn de af, dat je beleefd bent van je door het kant. En hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af, ziens Precies, mevrouw en meneer, en tot de volgende keer. Dan loop je de hele dag maar met je hoed in je hand. Want als je me bent, dan kan je door van de land. En hoedje op en hoedje af, en hoedje op en hoedje af, tot ziens meer brui meneer. En tot de volgende keer. En hoedje op en hoedje af, en hoedje op en hoedje af, en hoedje op en hoedje af. En tot de volgende keer.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 Er die met de er bewaarde, is er één, ja is er één. Waar de steden is van welden, dat hij wil bijna als hij niet hier Dat is carnaval in onze kleed, en ons in zorgen aan de Het met wet hand, steif aan toe, en laat de allerdochtste diegen Blijf hij het boog, zoals het al heeft met Maar er die waren beiden, naar die vind je dan scheiden. Als naar die handen was, naar de balans werd gegeven. Hadden zij begeven, niet van elkaar. was hij dacht niet meer aan zijn lieve Margo, wat was een kolobine lief. Ze zei het ja met mijn hart tot diep. Bij het eenmaal zei dat viel niet mee, dat hij zijn eigen brood oh hooi is. Het hij hij heeft het ja hij dacht niet meer aan zijn Margo. Wat was lief, dus arrooie, maar n Bij die die, dat niet die in die, de De zeeptjervoer, maar morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, Dat kleine schat, wat wil je daar ons volde grijn, in je wietje glij? Kom jij niet voor het slapen gaan, of straks de gand van God met de brengen aan? Want je jij moet het slapen gaan. Kom maar, mijn kleine zonkie. lost their meaning to me I'll never be the same nothing's what it once used to be and when the songbirds that sing tell me it's spring I can't believe their song once love was king but kings can be wrong I'll never be the same There is such an ache in my heart Never be the same Since we're apart Though there's a lot that a smile can hide I know down deep inside I'll never be the same Never be the same again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 Op www.vergetenartiesten.nl. De ene voert zijn hondje van die brokjes, en een ander pens. En dagelijks moet zo'n beest eruit, dat is net als bij de mens. Dat zag ik op de binnenweg en op de lusthoflaan. ik zag het langs de rotte, en ja hoor, ik zag het op de baan, ik zag het ook op de bergweg en op de Riederlaan. Ik zag het Bij het Haagse Veer Dus ik zag het Dus ik, ik ging er niet op staan Ik zag het op de putse bocht En het lag ook op de zwaan Bij die pontijn Op het hofplein En ook op de laan en kijk op de goudse zingel In het tuin dorpje, de En in de Afrikaanse wijk. Nou ja, goed, ik ging er niet op staan. Flink goed. Op de kolzingel, wagen of al opgedroogd, dat was de burgemeester, een stroentje, ik doe een doorn in het oog. Dus in de nieuwjaarsrede, sprak Ivo ferm van toon, de tegels in ons roppige dom, die moeten allemaal schoon. Maar geen frisse adem van pepermunt op het fruit. Dat kauwend volk, dat koud ze maar raakt. En uh, uh, dat, dan spoelen ze zo weer uit. Dus weg, weg met al die van. Ik wens een schone stoet. Geen bouwgrondrest in Rotterdam. Alleen maar hondenvoet. En hoe moet het dan met plutseling en Hector? een er... oh, ja, ja, nou of... nou ja, ja. de dat een hoop van de een een van de is Duizend oren horen s'avond, het sympathieke goede nacht. In den eter door de avro na de zending uitgebracht. Weinigen slechts denken even aan de waarde van zo'n woord, stemmen af Berlijn of Londen. Hebben al zo nacht en wel te rusten. nacht. Naar dag is voor Goedenacht en bel de rust. Luister uit, slaap niet morgen. Te nu sluiten, wel te resten. De nacht en wel terusten. Luisteraars, slaap nu maar zacht. De aarroo gaat nu sluiten. Wel terusten.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 same things. She is sensible Around a certain tree Singing serenades that tell His love is true That's because It's the natural thing to do When a sad Moonstruck cow Would be glad to make a vow When she lifts her head And sighs a lonely moo That's because It's the natural thing to do And you know Every dove Has its heart set on love Squirrels too, and they should, and you know a woodchuck would When a boy such as I try so hard to qualify With a very lovely lady such as you Well, you know, it's the natural thing to do <laughs>